Middernacht, het begin van dinsdag 13 maart. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. In België zijn twee mannen aangehouden... omdat ze stiekem opnames zouden hebben gemaakt... in de sporthal van de Hogeschool Gent. Daar werden douchende vrouwen gefilmd. De beelden stonden op een internetforum... waarop ook beelden waren te zien van naakte vrouwen... in de sauna in Neder-Asselt. De Hogeschool Gent en zeker vier slachtoffers dienden een klacht in bij de Belgische politie. De verdachten zijn 22 en 41 jaar. Over hun achtergrond is verder niets gezegd.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 Tijdens het debat in het Europees Parlement... vielen termen als schaamteloos en vriendjespolitiek. Minister Grapperhaus komt met een commissie... die ervoor moet zorgen dat rechercheurs minder papierwerk krijgen. De actie komt na een oproep van politiebond NPB. Die stelde dat rechercheurs door de bureaucratie overbelast zijn... en dat criminelen daardoor vrijuit gaan. Volgens Grapperhaus gebeurt er al veel... om het papierwerk bij de recherche terug te dringen. Toch stelt hij nu in overleg met de korpsleiding en het OM een commissie in. Eredivisieclub VVV mist deze week aanvaller Lennart T om een bijzondere reden. De Duitser gaat bloed afstaan voor stamceltransplantatie voor een patiënt met leukemie. Zeven jaar geleden stond T DNA af om daarmee in de toekomst iemand met bloedkanker te kunnen helpen. Nu is er een DNA-match, iets wat bijna nooit voorkomt. Die mist nu wel de uitwedstrijd tegen PSV. Maar VVV vindt de stamceltransplantatie belangrijker. Het weer, vannacht hier en daar regen. Minima tussen 4 en 8 graden. Daarna een kille, druilerige dag. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen kunstenaar. Tienkebel komt zometeen langs na Ene. Hoewel ze altijd een roze bril draagt, ziet ze het vaak somber in met de wereld. Ze werd door een NGO uitgezonden naar het rampgebied bij Fukushima. En kwam wonderlijk genoeg terug met een zeer relativerend verhaal. Schreef een boek over het gevaar van angst en ze is hier na Ene... Een verslag vanuit uh, Texas waar het South by Southwest festival plaatsvindt. Dat is de plek waar uh, de muziek en de entertainment industrie zich informeert over wat er allemaal te gebeuren staat. Komend uur uh, Gerbrand Bakker de Boekenweek is uh, begonnen. Heeft als thema natuur en Bakker schreef een uh, bundel. Rotgrond bestaat niet met beschouwingen over groen, over flora, fauna, mens en dier. Gerbrand Bakker is schrijver, maar ook hovenier heeft hij een opleiding voor gevolgd. Hij heeft een huis met veel grond eromheen, in de Eifel, in Duitsland... Hij is bekend van meerdere boeken. Boven is het Stil, een paar jaar geleden succesvol verfilmd. Juni, de omweg, perenbomen bloeien uit. En in de reeks uh, privédomein het boek Jasper en zijn Knecht. Zijn boeken zijn uh, over de hele wereld vertaald. Gerbrand Bakker werd geboren in 1962. Groeide op in Noord-Holland in de Wieringerwaard. Gerbrand Bakker, hartelijk welkom. Hallo. Je geboortegrond. Is, is dat voor jou ook, ook meteen een mooi landschap? Is dat ook een mooie grond voor jou? Ja, uh, weer... Weer. Ja. Vroeger heel mooi. Uh, toen weggegaan uh, naar Leeuwarden en Amsterdam. En, uh, ik heb er misschien een tijdje een hekel aan gehad, zoals dat dan gaat. En nu vind ik het weer heel erg mooi. Ja. Maar je bent, je bent opgegroeid met een uitzicht in tegenstelling tot velen. Ja. ja. En dat is dus ook, daar komt dan ook even de, de hoofdstukken in dat boek uh, uh, uit voort, dat ik. Dat ik nu in de Eifel, woon ik midden in de bossen. Um, ja, dat vond ik eigenlijk best wel een beetje een probleem. Want <laughs> bossen vind ik uh, ingewikkeld, lastig, moeilijk. Je ziet niks. Um, maar ik heb daar nu toch echt uh, het bos leren waarderen. Ja. Vroeger, vroeger zag je door, door het bos de bomen niet meer, schrijf je. Door de nog één keer door de door de door het bos zag je de bomen niet meer en dat ja. was jouw tegenstand ja. tegen tegen het bos ja ja je, ja je ziet eigenlijk gewoon niks zeg maar het is ja bomen maar, uh, maar de ene nou, boom loopt in de andere over en die weer in de andere dus ja. eigenlijk zie je niet echt een boom nee en je ziet dus ook eigenlijk nog erger alleen maar stammen want ja, er staan zoveel bomen. Dat, je hebt nauwelijks de, de ruimte of, euh, om, om een bladerdak of wat ook te zien. Uh, dat is gewoon een, een, een, een, een, een zwart dak boven je hoofd. Um, ja, ik, ik vond het saai. Het was, uh, en een beetje, uh, ik, ik, ik, ik kon het ook echt wel, echt wel benauwd krijgen. Letterlijk benauwd krijgen in een bos. Dat je denkt, goh, mag ik alsjeblieft... Kunnen die bomen weg. Ik wil, ik wil zicht. Ik wil kunnen zien waar ik naartoe loop. Ik wil lucht. Um, ja. En dat had je in Noord-Holland natuurlijk juist heel veel. Heel, heel uitgestrekt. Heel plat. Heel veel. Je kan heel ver ja. kijken daar. Het mooie daar bijvoorbeeld was... Kijk, in zo'n bos zie je alleen dus wat... Nou ja, bomen, bos. Um, in de Wieringenwaard, maar ook in andere polders... zie je juist aan de bomen waar de weg is. Snap je? je? Het is zo plat dat ik niet een kilometer verderop een weg kan zien lopen. Maar je ziet hem wel lopen, want daar, daar staan dus al die, in ons geval in de Wieringenwaard, iepen langs. Dus als jij een hele rij met bomen ziet, dan weet je waar de weg is. Nou, dat is een handig gegeven. Als je, ja, ik rij geen auto en ik heb ook geen rijbewijs. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar rijdt, dat je denkt: oh, wacht even. Ik zie daar, ik rij nu zo. En ik zie daar dwars op deze rijbomen weer een rijbomen, Dan gaat daar de weg naar rechts. Dat is heel handig en overzichtelijk. Ik hou ook altijd het meeste van wegen waar, waar bomen lang staan. Zo'n zo weg door een, door een landschap waar aan beide zijden van de weg ja. de bomen staan. Ja, ja prachtig. Dat vind ik, vind ik het mooist. Ook levensgevaarlijk natuurlijk. In die zin zouden alle bomen... zeker langs dat soort van plattelandswegen... onmiddellijk gekapt moeten worden. Voor het geval het stormt is op een auto. Of vallen nee, bedoel nou, je dat nou? Stormen en op een auto. Dronken, dronken jeugd en uh, een auto. Uh, de hoeveelheid uh, dronken jeugd op het platteland... natuurlijk wat zich te pletten rijdt tegen zulke bomen... is uh, denk ik niet te onderschatten. Denk het ook niet, maar om daar de boom, de boom nou de schuld van te geven lijkt me ook wel zo. Aan. Dat is ook, dat is, dat is waar. Ze kunnen beter uitkijken ja. en minder drinken. Dat, dat werk als hovenier, wanneer koos je dat beroep, die opleiding en, en, en wat was toen je gedachte? Dit is wel een opmerkelijke keuze. Ja, nou, en de keuze kwam heel laat. Ik ben, ik ben in 2003 begonnen met die opleiding, dus echt heel laat. Ik had er van alles achter de rug, hè. sociale academie in Leeuwarden. Ik heb uh, historische taalkunde gestudeerd aan de UvA. Um, ik was ondertitelvertaler, daar verdiende ik mijn geld mee. Daar ben ik mee gestopt in 2002. Uh, toen bleek dat het heel lastig was om uh, ja, ja, een soort van WW te krijgen... Uh, dus ik had het heel arm. Ik was aan het schrijven. Ook toen, dat mislukte allemaal. Ik, kortom, ik was vreselijk mislukt. De, de, Want je, ik, je, ik, je, ik, je grote boek was al af. Je, je had dat manuscript ik, al, ik, al in je hand. In 2002 was er al een boek dat Henk heette. Ja, dat klopt. Uh, maar dat kreeg ik nergens ondergebracht. En Henk dat zou later boven is het stil gaan ja. heten. ja. En uh, ja, toen, ja, toen dacht ik, ik: ik moet nu iets gaan doen. Uh, iets gaan leren waarmee ik altijd geld kan verdienen. En ik, ik hield altijd al erg van bomen. Dat wel, hè, bomen. Geen bos, maar bomen. Uh, en toen dacht ik: uh, God, ja, dan moet ik ergens beginnen. Laat ik beginnen, dacht ik toen nog, met een hoveniersopleiding. Ja, daar ben ik toen aan begonnen. En dat was drie jaar lang avondopleiding tot 2006. En in 2006 was ik dus uh, vakbekwaam hovenier. Maar ik kreeg mijn diploma in juli. En in maart van 2006 was toch, tamelijk onverwacht, uh, boven is het stil uitgekomen. Na vijf jaar leuren en vijf jaar ja. afgewezen worden. Ja. En uh, ja, toen was ik, ja, toen was ik ineens schrijver. Dus, dus ik, het, is, het is nooit gekomen van het... Ik zag zo voor me een busje... Ja, het slaat allemaal nergens op. Want ik zei net al, ik heb geen rijbewijs. Dus dan kan je ook geen busje. Ja, dan kan je wel een busje hebben. Maar je kan er niet in rijden. Maar ik zag een, ik zag een busje met erop bakker, boeken en bomen. Dat, prachtig. Dat leek me wel wat. Ja. Um, maar ja, zoals gezegd, dat schrijfbewijs heb ik nog steeds niet gehaald. En uh, zo langzamerhand heb ik ook... Ik, ik heb al gewerkt hoor, als hovenier. Ik heb een aantal tuinen in uh, uh, onderhoud gehad. Ik heb een aantal tuinen ontworpen. En die zijn ook uitgevoerd. Uh, maar ja, dat heb ik zo langzamerhand ja, toch een beetje afgebouwd, zeg maar. En nu heb ik alleen nog maar mijn eigen tuin. Waar ben je nu meer tijd mee bezig? Met, met schrijven of met, met tuinieren? Nee, absoluut met de tuin. Je bent vaker in de tuin te ja, vinden. Absoluut. Ja, die tuin, dat is... Uh, dat is altijd dat... wat te doen in zo'n tuin. Ja. Behalve in de winter dus. In de winter is het echt... Uh, is het, uh, nee, dan, dan valt er echt niks te doen. En zeker niet in de Eifel. Want het is, het is, het is niet maar dat, heel... Maar dan kun je toch nog een schutting maken of een, of een, of een, of een hekje? Of Jawel, een... maar ik woon daar inmiddels vijf jaar. En die schuttingen en die hekjes en, de, en het straatwerk is wel zo'n beetje klaar. Er komt nu een muur. Er komt nog een, een, een bepaald soort muur. Deels langs de weg en deels langs de oprit. Maar die laat ik maken. Die ga ik niet zelf maken. Ehm... Um... Maar uh, ja, nee, nee, ja, de tuin is, uh, dat is gewoon mijn werk. En uh, ja, schrijven doe ik als, uh, pff, als het nodig is, laat ik het zomaar zeggen. Of, ja. Het heeft niet meer echt je passie, zoals ik het nu hoor. Nee, dat, dat, is, dat is waar. Nou, dat moet ik een beetje nuanceren. Um, ik, vind het, ik vind het ontstellend moeilijk om een roman te schrijven, nog. Uh, dat heb ik dus ook al bijna negen jaar niet gedaan. De Omweg was mijn laatste roman. Die is uitgekomen in 2010. Uh, ja, sindsdien heb ik geen roman meer geschreven of kunnen schrijven. De Omweg werd wel heel goed ontvangen. Uh, ja... En heeft het ook in het buitenland, vooral in Engeland en, en Ierland, ja, goed gedaan. Uh, maar ja, dat is niet, ik bedoel, dat is zeg maar het, het, het effect van een boek. <laughs> Voordat een boek effect kan hebben, moet je het wel schrijven, natuurlijk. En uh, ja, ik, en ik ben er nog steeds niet helemaal achter waar dat hem nou in zit. Um, ik, ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik, het, het, ja, die. Die, het is gewoon weg, op de een of andere manier. Uh, ik, ik, ik weet het niet precies. Wat is weg? De drang of de, de inspiratie? Ja, de, of? Nou ja, inspiratie. Ach, pff, daar vind ik zo'n overschat woord. Uh, ik, ik heb nooit last van inspiratie gehad, geloof ik. Ja, of misschien wel, als je het zo wilt noemen. Maar ik, ik, noem het altijd, ik heb het altijd meer concentratie genoemd. Ik heb vrijwel al mijn boeken in, een, in zes maanden tijd geschreven. Dus Dat is kort, uh, maar dan was ik wel ontstellend uh, geconcentreerd. En daarom lukte het ook om ze in een half jaar te schrijven. Dat waren heerlijke periodes, die herinner ik me goed. Daar kan ik nog wel eens naar terugverlangen. Die, die concentratie, dat in een boek zitten... Uh, dat, dat mis ik nog wel eens. Maar dat lukt niet meer. Uh, nou ja, het lukt niet meer, maar ik doe het ook niet. Snap je? Het is, ik, ik weet eigenlijk niet eens of het niet lukt, want ik doe het gewoon niet meer. Um, maar ja, je noemde net ook, ook Jasper en zijn knecht dat privé-domein van twee jaar geleden. Ik ontdekte wel dat ik het schrijven zelf miste. Kijk, want je kunt natuurlijk heel veel verschillende dingen schrijven. Het hoeft niet per se fictie en, of een roman te nee, zijn. Nee. Um, en uh, ja, ik, ik liep uh, Peter Nijssen van de Arbeiderspers een keer tegen lijf... Uh, bij een boekpresentatie van uh, Pauline Slot. Die uitgeeft bij de Arbeiderspers. En uh, ik zag hem. En toen dacht ik, wacht eens even. En toen ben ik naar hem toe gegaan En toen heb ik gezegd, uh, meneer Nijssen, ja, mag ik misschien een keer zo'n deel uh, schrijven? Nou zei hij toen, ja, dat is misschien helemaal niet zo'n raar idee. En toen hebben we afgesproken en uh, toen ben ik ook uh, nou, een klein halfjaartje later begonnen. Daar, daar heb je heel veel over, ja. over uh, ingeschreven, in over, over jouw leven daar in de Eifel. Over, over de eenzaamheid, over, over hoe je leefde, over je hond. Het ging ook over de, de verhouding tussen mens en hond. Zeker. Over, over uh, je leven tot nu toe, over de ongelukkige periodes toen je studeerde. Er zit echt heel veel in. En heel veel gaat ook al daar over de tuin. Over het werken daarin. Ja. Is dat ook een manier ja. om, je, om je depressies op afstand te houden? Tuinieren? Dat denk ik wel, ja. Kijk, sowieso uh, uh, is werk heel goed. Maar dit is ook, dit is ook wel echt werk dat je met takken in de weer moet en je moet zagen. Ja, en ja ik, knippen. Ja, ik denk, nou ja, daarom. Dat ik, zeg, dat ik, ik denk dat sowieso werk bezig zijn heel goed is. Uh, maar dan is lichamelijk werk is het aller, allerbeste. Want je, ja, je bent gewoon. Het allerfijnste ervan is dat je. En die momenten heb ik heel vaak in die tuin daar in de Eifel. Dat je iets aanpakt. Uh, en dan begin je aan, laat ik zeggen, om, om, om tien uur. Uh, en ineens is het drie uur. En dan ben je vijf uur verder. Je hebt niet gegeten, je hebt niet gedronken. Uh, en dan denk je, oh, ja, nu heb ik toch wel een beetje honger, inderdaad. Uh, maar zo kan de tijd met je aan de loop gaan. Als je zulk lichamelijk uh, werk uh, verricht. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Want dan, dan, dan ben je er ook even niet. Dan ben je ook niet aan het denken, niet aan het malen. Nee. Dan, dan zijn er allerlei nee. gedachten niet. Nee. hooguit ben je... Um, ja, ik noem het altijd een beetje in mijn achterhoofd denken. En dat is dan wel jammer, want um, ik, ik, ik werkte al in die, in die, in die tuinen... Uh, toen, ik, uh, toen ik met Juni bezig was en de, en de omweg. Uh, en dat, dat was wel heel erg lekker ook. Want dan, dan ging zo stilletjes in je achterhoofd... had ik s ochtends geschreven. En ik, had ik smiddags een tuin in Bloemendaal of waar dan ook... En dan zonder dat je het door had, en ik was lekker aan het werk... rommelde dat zo in mijn achterhoofd door, hè, wat ik die ochtend gedaan had. En kon ik vrijwel zonder enige moeite de volgende ochtend weer verder aan zo'n roman. Um, dus het is ook eigenlijk voor, voor een romanschrijver is het ontstellend fijn werk. Omdat in je achterhoofd ja. de zinnen zich al vormen en het ja. verhaal al verder gaat. Ja. Ik, ik noemde het depressies. Dat, dat, dat is eigenlijk al een soort diagnose die, die ik dan stel. Om, om uh, stemmingswisselingen als, als depressie aan te duiden. Wanneer was het moment dat je dat zelf ging doen? Dat je, dat je depressies durfde noemen? Um, nou ja, op het moment dat ik met, met mijn therapeut um, daarachter kwam, zeg maar. Um, en ja, wat... Wat daarin heel vreemd is en ook wel heel veelzeggend, denk ik... voor een depressie, is dat ik toen al maanden en maanden... bij deze therapeut was. En het is absoluut geen slechte therapeut. Het is een hele goede therapeut en het is een fijne man ook. En ik ken hem nog steeds. Ik ben nu af en toe weer uh, bij hem. Um, en ik was erin geslaagd om zelfs hem een, een rat voor ogen te draaien. Als je snapt wat ik bedoel... Hij, hij had niet aan onze gesprekken door, aan mij door, dat ik een depressie had... Um, je wist dus gewoon een schijn op te houden, zelfs, tegen zelfs de tijdens, Ja, en dan is het niet. Ja, kijk, dat klinkt dan meteen alsof je het met opzet doet. Hè, van ik, ik, hou, ik, ik hou hier bij de therapeut de schijn op. Maar dat, gaat, dat zit ingebakken, zeg maar. Dat zit erin. Dat is, je doet het niet met opzet. Want je zou dan een niet van je eigen portemonnee zijn. Nee, natuurlijk. Ja, ja. ja. Nou ja, het kost je niks, hè? Want het zit in de. In ieder geval, in mijn geval, zat het in de uh, verzekering. Oké, okay, nou, uh, dat is meegenomen. Dat was helemaal fijn meegenomen. Um, maar zo'n raar, raar ding is een depressie dus. Dat je, ja, dat je, ja, wat ik zeg, dat je er dus in slaagt, hè, zonder opzet, om, om, om een therapeut voor de gek te houden. Dus dat heeft even geduurd, maar op een gegeven moment zijn we erachter gekomen. En uh, toen ben ik ook pillen gaan slikken. En, uh, nou, nou ja. Um, ja, en vanaf dat moment, dan besef je, oké, okay, dat is dus zo. Maar vanaf dat moment, en dat is ook wat ik uh, gedaan heb in Jasper en zijn Knecht... dan kan je gaan terugdenken. Als jij weet wat jou scheelt... dan kan je op allerlei punten in je verleden... en dat verleden kan heel ver teruggaan. Hè? In mijn geval ook wel tot, tot, mijn, tot mijn derde of mijn vierde of mijn vijfde. Dan zie je Van, daar ook al die depressie. Juist, juist dan, dan snap je het. Dan snap je je leven in retrospect. Hoe openbaart dan uh, zich zo'n depressie als je, als je een kind bent? Um, in mijn geval, uh, in, in, in hele rare, onverklaarbare... Uh, laat ik het maar even hyperventilatie-achtige dingen noemen. Ik, ik herinner me nog, uh, weet je, sportdagen op de lagere school. Ja, wat was ik? Weet je, 9-10. 9-A-10. Ah, en ik had dan van die hele rare dingen... dat ik dat bijvoorbeeld dat ik mijn huig niet weg kon slikken. Ja, het klinkt heel raar, maar ik, mijn huig zat in de weg... Ik werd heel, heel uh, benauwd van mijn huig. En dan ik maar slikken en slikken. Want ik denk, god, die, die, die huig moet naar achter. Weet je, zulke dingen. En dan kreeg ik het benauwd. en Bij een ik dus... soort obsessieve gedachte. De huig uh, uh, moet weg. Nou ja, in feite... Um, en dat is een, een theorie die ik zelf dan aandraag... in, in Jasper en zijn Knecht ook. Uh, op een gegeven moment dacht ik, wacht even. Al die dwangdingen... Want dit is ook een soort dwangmatig iets. Ik vermoed dat allerlei dwangmatige handelingen uh, en gedachten, uh, personen, in ieder geval mij, maar misschien geldt het ook voor andere mensen, uh, weghoudt van die depressie. Snap je? Het is een dat zelfs een dwanggedachte of een dwanghandeling een, een, een, een, een tegenreactie is van je eigen lichaam op die depressie. Want dat is nog erger. Dus je bedwingt de depressie door je op iets anders te richten? Juist. Ook al is het dwangmatig. Ja. ja. En dan, ja, en dan op een gegeven moment, dan werk je jezelf, ja, zonder dat je dat natuurlijk allemaal doorhebt, zo in de nesten. Want het houdt een keer op natuurlijk. Je moet een keer breken daarin. Je kan niet je hele leven lang vechten. En zeker niet vechten tegen iets wat je niet begrijpt. Je, je moet een keer breken. En ook in retrospect. Ik ben een keer eerder enorm gebroken. Dat was toen ik 18 of 19 was. Toen ik in Leeuwarden was gaan wonen om daar sociale academie te doen. Toen heb ik dus een periode gehad van een half jaar of zo dat ik gek was. Ik was gek. De meest idiote dingen gebeurden er. Maar gek als psychotisch? Op het randje, denk ik. Niet... Niet echt, weet je. Want als je echt psychotisch bent, dan, dan, dan, ja, dan moet je worden opgenomen. Dan, dan, dan, dan kom je er echt zelf niet meer uit. Ik ben hier zelf uitgekomen, maar wel depersonalisatie dingen. Weet je dat ik, dat ik, dat ik niet meer wist waar ik was, of dat ik in de bus uh, vanuit Leeuwarden terugging naar Wieringenwaard voor een weekend. En dat ik dacht dat het zomer was en dan zat ik in die bus en dan was het hartje winter en dan sneeuwde het buiten. En dan raakte ik helemaal van de rel, want dan denk ik, hoe kan dat nou? Het is toch zomer? Oh nee, want ik kijk naar buiten. Oh nee, nee het is koud, het is winter. Uh, dat soort van dingen. En toen heb, ik dus, toen heb ik dus eigenlijk een half jaar gewoon ook weer ja, in mezelf maar zitten vechten. En ik heb de hele tijd ook gedacht, ik kon nog denken, uh, niks zeggen. Tegen niemand iets zeggen. Ga maar door, weet je? Probeer het maar. Ga maar door. Um, en ik heb mezelf door de nachten heen gesleept. Door uh, hele oude kameleonboeken te gaan lezen. Door. Süske en Wiskers, waar ik als kind heel erg van hield. Uh, keer op keer dezelfde Suske en wiske te lezen. Uh, of gewoon alleen maar de plaatjes te kijken. Weet je? En ik. Ja, ik heb mezelf er doorheen gesleept. En op een gegeven moment ging het wel weer. Maar vanaf dat moment heb ik altijd van die rare, waar we het net over hadden, van die dwangmatige dingen gehad. Uh, ja. Maar je zei, ik slik nu pilletjes. Ja, nou, ik ben en, en je tuiniert. Ja. Is, is, is het monster dan nu bedwongen of, of, of, of ligt het altijd klaar? Nou, nu gaan we even heel erg lekker de diepte in. Uh, ik ben een half jaar geleden opgehouden met die pillen. Uh, ik, ik vond dat het goed ging. Uh, maar vooral, en dat is ook iets wat mensen die uh, een antidepressivum slikken zullen kennen. Ieder antidepressivum neemt je seks weg. Je, je libido ben je gewoon kwijt. Standaard. Welk uh, spul je ook slikt, je bent flink er kwijt. Offer. Dat is een enorm offer. En ik snap ook niet, zo langzamerhand... waarom ze daar niet iets aan kunnen doen. En natuurlijk kunnen ze daar iets aan doen. Je moet iets kunnen toevoegen aan die pillen... om dat hele akelige bijeffect uh, zeg maar, uh, op te heffen. Uh, dus ja, ik ben inmiddels nu dus al een, een half jaar zeg maar, pilvrij. Dus dat is een gevaarlijke periode voor je? Het is... Het is ja, maar ik heb hem. Ik, ik voel, ik ben niet blij. Ik loop niet door de straten te zingen en te dansen. Maar ik heb hem in die zin onder controle omdat ik geen angst heb. Mijn, de grootste ellende in mijn depressie, zeg maar, is het angstdeel. Uh, en als dat er niet is, is het oké. Okay. Snap je? Ik bedoel, ik, ik, ik hoef niet uh, dansend en zingen door de straten. Dat is prima. Uh, ik, ik nou, vlak hier voor deze uitzending, heb ik een lezing gedaan in, uh, in, uh, in Gouda bij Boekhandel voor Kijk. Uh, nou, dat, dat gaat prima, weet je. Ik, ik, ik babbel wat en een beetje vragen met, uh, met de mensen die daar uh, komen. En na afloop kwam er een vrouw naar me toe die zegt: Goh, jij stond zo leuk te praten en het was allemaal zo leuk. Je had leuke foto's. Waarom glimlach jij nooit? Toen zei ik: Ja, ik ben hartstikke depressief. Wat op zich meevalt nu, snap je. Maar ja, goed, wat zeg je dan op zo'n moment. Uh, ja, toen keek ze mij aan en toen zegt ze... nou, dat geloof ik helemaal niet, het is helemaal niet waar. En toen zei tuinmaat Han, die mij gebracht had en die erbij was... die zegt, ja, daar heb je het weer. Het is zo moeilijk om, om een mens... en zelfs een mens dat je goed kent, echt te kennen. Zoveel mensen, jij ook waarschijnlijk. Bijna iedereen, denk ik. Voelt zich anders dan hoe die schijnt naar andere mensen toe... Um, en misschien is dat voor mensen die, die depressief van aard zijn nog veel sterker. Omdat je niet de hele tijd wil zeuren. Je wilt niet de hele tijd het lulletje zijn. Je wilt niet de hele tijd stom zijn en ongezellig. Snap je? Je, je doet enorm je best... om gewoon mee te doen met wat andere mensen ook doen. Maar dat, dat vreet wel. Dat vraagt heel veel energie. Dat lijkt me op zich al deprimerend. Uh, ja, dat is ook zo. Maar aan de andere kant kan het ook weer kracht geven. Hè? Als, je, als je je wat beter voelt. Dat je denkt, nou ja, ik, ik flik dit toch maar allemaal. Hè? Het, het lukt me toch om, om, om, om te doen wat ik moet doen. Um, maar goed, in dat ja, je toch anders voordoen dan hoe je je van binnen voelt. Dan heb je het alweer, weet je. En, en mensen denken dat jij, oh, dat gaat prima met die jongen. Weet je? En hij is leuk en we moeten om hem lachen. Maar ondertussen... En dat is dus de... Ik schreef onlangs een, een, een ding op mijn, op, mijn, op mijn weblog. Soms duurt het echt heel erg lang... Hè, voordat je iets werkelijk begrijpt. Ik heb over die depressies geschreven... in Jasper en zijn Knecht. En, uh, en toen ineens besefte ik... het kwam ergens door. Dat, dat ontschiep me nu even waardoor dat kwam. Uh, oh, die DJ... Uh, uh, die zo moest huilen. Weet je, een paar weken geleden. Tijdens zijn van Q-Music, geloof ik, die jongen. Ja, die er, zijn, tijdens... er zijn tegenwoordig heel veel DJ's die huilen. Oh, maar. maar... Nou, deze jongen met heel. Hartstikke leuke, knappe jongen met heel lang blond haar. En die ging ineens keihard huilen. Ik heb het niet gehoord hoor, maar ik maar heb het over. Die die ja, toen was. zei hij dat hij depressief was. Ja, en ik voel me zo kloten. En, en, en ik kan mijn werk bijna niet meer doen nu. En weet je, en toen schreef ik dus op op mijn eigen weblog, zo enorm depressief zal hij niet zijn... want hij kan nog huilen. Dat is al heel wat. Dat is natuurlijk heerlijk. Als je kan huilen, dan kan je je gevoel nog uiten. Onmiddellijk daarna schrijf ik op, want dan denk ik... ho, dat mag niet. Hier mag ik niks over zeggen. Hier kan ik niks over zeggen, want ik weet niet hoe hij zich... weet je, hoe dat bij hem is. Het is voor iedereen vast anders. Natuurlijk is het bij iedereen anders. Maar waar hij de spijker vervolgens enorm op de kop sloeg... en dat is het aller, aller... Het allerbelangrijkste voor alle depressievelingen is de eenzaamheid. Uiteindelijk is de eenzaamheid, het. het, is het denk ik, het zwaarst te, jij, te dragen. Jij leeft alleen al, al heel lang. In dat, in dat boek lijkt er dan even een liefde langs te komen. Een soort blind date die nooit komt ja. opdagen. <laughs> vond ja. ik een memorabele scène, ook een beetje droevig. Dan zit je klaar op je paasbest gedoucht in de, in ja. de Eifel. Ja, ja, ja. Continu opdagen. Ja. De lul. de lul, ja. Maar het is ook een keuze, denk ik. Is, is er een moment geweest dat je gewoon hebt gekozen... oké, okay, ik leef dan maar alleen, het moet maar zo. Of misschien niet eens, het moet maar zo, dit wil ik, dat kan ook. Nou ja, ik, ik geloof dat dat ook in Jasper en zijn Knecht staat. Na, naarmate je beter begint, te seffen, be, be, beter begint te beseffen hoe de dingen in elkaar zitten... kan je, moet je misschien van jezelf... Um, dat je denkt, ja, ik, ik, ik ben totaal onmogelijk... voor iemand anders om mee samen te leven. Het is keihard. Um, maar ja, het is wel zo. Is het verlangen er wel om met iemand te leven? De hoop van misschien is er wel iemand die met me ja, om kan gaan? Ja... Ja, soms wel. Maar dat is heel vaak dan op, op hele prozaïsche momenten. Weet je? Als ik bijvoorbeeld euh, laat ik zeggen, iets, iets in de familie heb. Hè? Mijn ouders leven nog. Ik heb heel veel broers. Ik heb één zus. Um, al mijn broers en mijn zus hebben allemaal kinderen. En een man en een vrouw. En Mijn vader en moeder hebben elkaar nog. En ik zit daar altijd maar in mijn eentje. En wat je dan soms opvalt, is dat. Uh, zeg maar de echte lieden uh, elkaar opvangen weet je als als als als jij bent daar met jouw vrouw en jij denkt op een gegeven moment nou, ik, pff, ik ben oud moe hoor. ik heb even geen zin in al dat uh, weet je en dan kan jij je terugtrekken en dan neemt je vrouw het over snap je in die zin ben je ook altijd met z'n tweeën en in die zin moet ik kan ik dat eigenlijk niet doen ik kan niet ja ik kan het doen ik kan zeggen nou jongens toedeldoki, ik ga nu naar huis of ik ga boven uh, ik ga iets anders doen Vind ik ook lastig. Maar ik, ik, ik kan ook zeg maar nooit de, de verantwoordelijkheid van sociaal contact van me afschuiven. Want er staat niemand naast me. Uh, ik, dus ik moet het maar alleen doen. Ja, dat is dan ook zo. Laat zij iemand iets. En dat vond ik ook alweer een mooie. Kijk, ik kan wel besluiten van, uh, en besloten hebben: van ja, ik, ik ben zo'n lastig iemand om mij samen te leven. Laat maar. Maar toen zei iemand tegen mij, mag alsjeblieft de ander dat uh, bepalen? Wat lastig is en wat, ja. wat nog te doen is of niet? Nou, dat vond ik wel een uh, verfrissend uh, punt eigenlijk. Dus er is weer hoop op dat vlak? Er is weer hoop op dat vlak. En je bent weer seksueel uh, capabel? Nee. Niet gelukt? Nee. nee dat was, oh, daar waren we net nog over aan het praten. Ja, want je zei, nee. ik, ben, ik ben gestopt met ja. die pillen om, nee. om, om, ja. om weer seks te hebben. Maar wat krijg je dan weer? <laughs> dan, dan hou je dus op met die pillen om dat terug te krijgen... Nou ja, en ik ga niet precies uitleggen wat er nu aan de hand is... maar er is iets aan de hand... Uh, waardoor het eigenlijk momenteel nog erger is... dan toen ik die pillen slikte. En dat, en dat je denkt, wat is dit nou weer voor een vuile kutstreek... van de natuur of wat dan ook. Ja, of, um, of van de farmaceuten. Of van de farmaceuten. Je, ik weet het niet. Um, nou, nu gaan we nu is er iets nee, over, over iets leuks praten. Nee, we gaan niet over iets leuks oh. praten. Het landschap hadden we het over, over. Over de grond waar je geboren bent. Ja, dat is leuk. Ja, maar dan denk ik meteen aan sloten. En als ik tegen jou over sloten begin, dan, dan denk jij meteen -Pieter. aan. Pieter. Je... Dan denk jij meteen aan je broertje. Ja. Ja, ja dat is uh, waar. J jij was zeven, hij was twee. Ja. Hij verdronk, jij was er niet. Niemand was er. Mm -hmm. Nee, dat was het probleem natuurlijk. Dat was het probleem. Ja. Is, is, dat, is dat nou nog steeds voor jou een, een, een heel gevoelig iets als ik als ik daar nu over begin is dat voor jou nog steeds pijnlijk? Nou nu even omdat kijk dat dat heeft natuurlijk ook te maken met het moment waarop je zoiets vraagt en we hadden het nu net over best wel zware dingen en dan uh, uh, nou ja kijk dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het moment waarop je maar ik heb ik heb zo langzamerhand ook wel doorgekregen dat dat dat dat mij Waarschijnlijk omdat ik zeven was. Op een, op, een, op, een, op een enorme manier heeft aangegrepen. Waarschijnlijk veel meer dan als dat ik toen tien was geweest. Of nou ja, als ik drie was geweest weet je had ik het niet gemerkt. Mijn zus is twee jaar jonger en een andere broer is twee, drie jaar ouder. En als we het er wel eens over hebben dan blijkt ook... En zo zie je maar weer dat iedereen altijd zijn eigen waarheid... en zijn eigen verhaal heeft van precies dezelfde gebeurtenis. Die hebben zo'n ander verhaal van die dag, weet je. Of die weten er helemaal niks meer van. Of die zeggen, nee, hoe kom je daar nou bij? Uh, ik was daar, weet je. Of, en jij was daar. Uh, nee, ik was helemaal niet daar. Nou ja, dan krijg je bijna nog ruzie. <laughs> van uh, Hoe zit het dan echt? Nou ja, dat kan natuurlijk nooit iemand meer achterhalen. Maar ik ja het, ja ik kan er niks aan doen maar het heeft ik denk omdat ik zeven was en dat is zo'n leeftijd dat je heel veel dingen binnenkrijgt en je en je voelt ook dat je ze binnenkrijgt maar je kunt ze niet even op een in een in een kastje stoppen in je hoofd of zo. je kunt het niet je begrijpt het niet maar het komt wel binnen was het wat kwam er binnen was dat was het schuldgevoel ik heb een hele rare reden inderdaad daar een schuldgevoel aan overgehouden. Dat, en dat schuldgevoel dat slaat helemaal nergens op. Want ik niemand, weet je, ik kon daar niks aan doen. Niemand kon er iets aan doen. Um, maar op de ene van... De, en weet je, als je dan nog weer dieper na gaat denken... en als je dan al weet dat... Um, dat mijn, mijn moeder, dat sta ik ook, ook in Jasper en zijn Knechten... Mijn moeder die zegt dan ook, ja, maar... Uh, Gerbrand was vroeger ook altijd al een zorgelijk kind. He, zo. De andere kinder, kinderen waren niet zorgelijk. Uh, dus waarschijnlijk had ik toen al die depressieve uh, gesteldheid, zeg maar. De aanleg misschien. De, de nou. aanleg. En misschien is, t, is dit dan zo'n dolksteek... in zo'n latente aanleg tot iets. Wat... Ja, leidt op een hele bizarre manier tot een schuldgevoel. Uh, maar hoe dat, dat weet ik niet. Weet je, ik zit nu ook maar wat te theoretiseren. Maar ja, ja, ja. Je, je zou denken dat het misschien zich ooit op de een of andere manier. Kijk, ja, ik weet niet precies wat verwerken is. Ik, ik heb wat moeite met het woord verwerken. Dat, dat denk ik aan petflessen die naar een soort centrale gaan en dan als iets anders eruit komen of zo. Maar je, je, zou, toch, je zou toch verwachten dat zoiets zich in een, in een leven min of meer oplost of verzacht of zijn plek vindt of Ja, maar het, ra het rare is ook dat ik merk, hè, ik ben nu 55. En uh, ik merk ook aan even oude vrienden hè, om mij heen van 55. Uh, ik heb een vriend bijvoorbeeld, die moet bijna bij iedere film die hij ziet, moet hij huilen. Weet je? Dat, je, dat je, dat ik naar hem kijk en dat ik vraag van, ja, gaat het een beetje? Maar hij kan er niks aan doen. Uh, naarmate je ouder wordt, word je denk ik toch een tikje sentimenteler En dan... Maar dan sentimenteel op, op de goede manier, weet je. Um, en, en in die zin, ja. Maar verwerken is ook, ik vind het ook ontstellend moeilijk, verwerken. Laten we het even over Jasper hebben, He, die de titel de, uh, heeft gegeven aan dat vorige boek, de, de Hond. Dit is een spoiler voor de mensen die het boek nog moeten lezen. Maar Jasper gaat dus dood. Dat was helemaal niet de bedoeling. Want Jasper is veel te jong. Hij was maar 4,5. Dat is morgen, precies twee jaar geleden, heb ik hem in moeten laten slapen. Dat je dan denk je, nou ja, twee jaar, weet je, dat is best lang. Uh, ik heb dat gewoon niet verwerkt. En dat merkte ik vanochtend omdat Facebook de akelige gewoonte heeft om jou om de zoveel tijd een leuke herinnering van vroeger voor te schotelen. He. Goedemorgen, Gebrand. Vandaag uh, twee jaar geleden. Vandaag twee jaar geleden. En wij van Facebook hebben het beste met je voor... en we dachten dat je het leuk zou vinden om deze herinnering... dus vanochtend kreeg ik klabam... echt een prachtige foto van Jasper. Gemaakt in Villa Augustus in Dordrecht, vier jaar geleden. Uh, kreeg ik die foto weer en dan moet ik... dat doet zo zeer. Ik voelde dat. Dat doet zo zeer. Nog steeds. En toen werd ik ook zo kwaad op Facebook. Dan denk ik: wat zijn jullie voor een kutinstelling? Wat is dit? Doe even normaal. Want ik begreep ook onmiddellijk dat dat niet alleen gebeurt met mijn Jaspertje. Maar natuurlijk ook met zoveel andere mensen die dood zijn: mannen, vrouwen, kinderen. Akelige gebeurtenissen. Weet je, hou daarmee op. Het zijn algoritmen. Doe dat niet. Ja. Om meer om advertenties te verkopen. Ja, maar dan moeten ze mee ophouden, vind ik. Gelukkig maar... heb, heb ik nou, ik heb nu de tip gekregen van iemand hoe je dat uit kan schakelen. Die, die, die, die, die throwback, uh, ja. Ja. kijk, het kan. is dat leuk van vroeger? Ja, ja. Maar je kan ook gewoon helemaal van Facebook afgaan, trouwens. Nou, dat vind ik wel weer een hele grote stap. Het is ook soms best gezellig op Facebook. Toch? Zit uh, jij nog op Facebook? Nee, ik zit niet op Facebook. Nee. Heb je ooit op Facebook gezeten? Ja, maar nee. ik, ik vond het verwarrend, al die oud-klasgenoten. Die, man, <lacht> ja, ik vond het moeilijk. Ja, het is wel een manier, dat merk ik nu ook, om, uh, ja, om weer met allerlei mensen in contact te komen, ja. ja. Ik, ik heb bepaalde vooroordelen over Noord-Holland. En een ervan is dat mensen niet praten. Dat, dat, dat, dat, ze, dat ze misschien wel praten over, over, uh, over het weer of dat soort dingen... maar niet over, uh, over, over persoonlijke dingen. Is, dat, is dat, dat klopt wel een beetje, denk ik, ja. Is dat waarom je dan maar bent gaan schrijven? Dat is een uh, mooie theorie, ja. Nee, ik denk dat die klopt. Ik denk dat die... Uh... Ik denk ook dat ik, me, dat ik me... Kijk, dat zou je niet zeggen, omdat ik zit hier... Ik weet niet hoe lang al te, te, te, te zwammen. Maar um, ik denk dat ik me beter uit kan drukken op papier... Uh, dan in het algemeen uh, verbaal, zoals we nu doen. Um, maar het gaat je heel goed dat, af. Nou, ik moet zeggen dat ik, dat ik mezelf ook wel verbaas vanavond... Uh, maar het kan komen, dan heb je het weer, in welke energie je zit. In welke, eh, wat ik, zei net, ik heb die lezing net gedaan, dus ik heb al een hele avond achter de rug. Weet je? Ik heb al heel veel gepraat vanavond. Ik heb ook al vier witte wijnen op. Uh, maar ook weer een kopje koffie, vlak voor deze uitzending. Uh, ik heb gegeten met tuinmaat Han in Gouda. Weet je? Dus je hebt al een hele avond. En op de een of andere manier voel ik zelf ook dat ik tamelijk... Uh, ...open of zo uh, vanaf. Maar is dat, is dat iets waarvan je eigenlijk dan in je achterhoofd denkt... ja dat, dat, ...dat hoort niet of dat doe je niet... ...of dat is een soort coquetterie... ...daar moet je je niet aan overgeven... ...om gewoon te vertellen hoe je je voelt, hoe het zit... ...wat je dwars zit, hoe je leven in elkaar steekt? Nee, het grappige is dat ik dat momenteel juist helemaal niet coquet vind. Wat wij nu hier doen vind ik absoluut niet coquet of aanstellerig. Terwijl ik dus het schrijven van een roman... ...juist coquet en aanstellerig vind. En vroeger en... was dat precies andersom. ja. Vroeger schreef je een roman, maar als iemand dan zei... goh, je, je broertje is jong gestorven, dan, dan was je in staat te zeggen... ach, iedereen heeft wel wat. Ja, dat heb ik ook een paar keer gezegd, ja. Wat natuurlijk ook waar is, weet je. Ja, ja, maar, ja nee, maar, maar iedereen heeft wel zijn ding. Nee, in die zin dat het natuurlijk niet iets is om je op voor te laten staan. En, en misschien mag je je er ook wel niet op voor laten staan. Dat doe je ook absoluut niet, vind ik. Um, maar, uh, ja... Het is ook, dat schrijven is ook een raar iets, hoor. Dat je, nou nogmaals, die lezing die ik vanavond deed... was eigenlijk de eerste lezing die ik deed met dit nieuwe boek Rotgrond bestaat niet. Het is geen roman, dat scheelt al een heel eind. Hè. Het is non-fictie, het zijn observaties, het zijn dagboekachtige dingen. Het is een aanval op Peter Wolleben die een verschrikkelijk onzinboek heeft geschreven. Een Duitse tuinman een, is dat, hè? Nou, een Duitse boswachter, ja. Boswachter. Hij woont vlak bij mij in de buurt, in de Eifel. Maar de bomen die hij kent heb ik nog nooit gezien, hoor, in mijn bos. <laughs> maar, weet je, maar dan, dan, dan begin je aan zo'n lezing. En dan denk ik, ja, wat. Wat, wat doe ik hier nou eigenlijk? Wat, wat, ik heb dat boek toch geschreven? Wat, wat moet ik. Hoe kan ik hier nou nog. Ik vind het. Ik heb altijd enorm veel bewondering voor collega's die ik op tv of op de radio. Uh, prachtig hoor vertellen, weet je, over hun eigen boeken. Wat die, een boek dat net uit is en, en de manier waarop ze het geschreven hebben. En, uh, daar heb ik echt enorm bewondering voor, want dat, dat, kan ik, dat kan ik eigenlijk niet. Want ja, het staat al in dat boek. En dan denk ik, ja, wat, wat moet ik nu nog, wat moet ik nu doen? Vanavond had ik bijvoorbeeld foto's meegenomen. Ik had 26 foto's van mijn tuin in de Eifel, in de omgeving. Nou, wat een heel genoeglijk uurtje. En dan, en dan heeft iedereen een leuke avond. Ik heb een leuke avond, want ik, ik, ik babbel een beetje over die foto's. En dan op sommige foto's gebeuren dingen of zie je dingen die in het boek terugkomen. Dan kan ik toch even he, naar het boek verwijzen. Er is een foto van een vogeltje in mijn hand. Daar heb ik een, een verhaal over geschreven. Daar heb ik het verhaal voor gelezen. En dan is het uur voorbij. En dan, dan ja, heeft, had iedereen een leuke avond. En ik hoef niet heel diep, of eigenlijk nauwelijks, over dat boek te te praten weet je of, of, of over hoe het ontstaan is of wat ook nee en, en vervolgens dat was wel heel fijn hebben bijna alle lezingen bezoekers het boek gekocht ik dacht kijk dit is fijn D dit, dit is werkt, de bedoeling en dit, dit is mooi dit werkt ja. um, maar, maar de, in, in al jouw in al jouw romans komen eigenlijk de dingen die je net vertelt wel min of meer terug de, de aanleg voor, voor somberheid eenzaamheid een, een, een sterfgeval, al dan niet van een broertje... of in ieder geval iemand die, mm -hmm. die jong sterft. Dus, dus rouw, schuld. Zijn, zijn al die thema's die in jouw leven speelden... die heb je heel lang in die roman kunnen stoppen. Ja, maar dan natuurlijk wel op een... Op een, op een... Gefictionaliseerde Beg... ja, manier. Misschien zelfs gesublimeerde manier. Maar dat, dat, dat weet ik ook niet. Maar um, ja... Zonder dat ik dat dus zelf zo in de gaten had. Hè. Dat is het... Maar dat is, dit is een verhaal, dat heb ik al vaker verteld. Maar mijn moeder is op een bepaald moment, ergens midden in juni, uh, het boek juni, niet de maand, uh, opgehouden mijn werk te lezen. Uh, dat kon ze gewoon niet meer. En ze zei ook van altijd die treurigheid. Maar dan zei ik ja, maar moeder, er zit toch ook altijd liefde in en troost. En dat vind ik zelf namelijk wel. En uh, ja, nee, ik zie alleen maar treurigheid. En dat je later beseft dat mijn moeder veel slimmer is dan ik ben... en dat mijn moeder al veel eerder doorhad dan ik dat zelf doorhad... dat die boeken enorm over mijzelf gaan. Hoe ver de personages of de plek waar ze spelen... of wat ook van mij persoonlijk afstaan. Um, en dat vind ik heel erg slim van mijn moeder. Maar mijn moeder is ook een hele slimme vrouw. Maar niet een vrouw die, die, die, die zelf ook makkelijk praat over dingen? Nee. Nee, in die zin zijn wij, mijn ouders zeker ook, en uh, ja, wij ook, uh, broers, ik, mijn zus, zijn wij echte uh, Noord-Hollanders. Ja. Uh, een de, de, de, uh, Noord-Hollander vindt iemand anders iets vertellen uh, het fijnst als dat met humor kan. Snap je? Het is uh, een grapje maken. Via maar de band, in dat, indirect. Juist, in, indirect, via de band, ja. Ja, dat is, dat is typisch Noord-Holland. En ik denk dat ik het daarom in de Eifel ook zo prettig vind, omdat ik aanvoel dat dat daar ook een beetje zo gaat. Weet je, het is natuurlijk ook een heel uh, um, landelijk gebied. Uh, uh, volstrekt anders dan Noord-Holland omdat iedereen daar heel erg katholiek is en veel conservatiever dan in Noord-Holland of überhaupt in Nederland denk ik maar toch dit, dit uh, inderdaad via de band dat is, heb je mooi uitgedrukt <laughs> of he, met humor uh, iets zeggen uh, elkaar iets duidelijk maken uh, maar eigenlijk nooit zo rechtstreeks en ik vind dat wel lekker ik ken het, weet je? dus ik snap het ook we, we, we begrijpen elkaar je hoeft, je hoeft ook um, niet alles uit te spreken als je elkaar begrijpt. Als nee. je op, de, op een golflengte zit. Nee. Waar, je, waar je in je boek op, op een heel geestige manier tegen te keer gaat... dat zijn mensen die een soort ziel in de natuur proberen te leggen. Die, die een boom een, een bedoeling toekennen. Ja. Die denken dat ze een relatie hebben met een boom. Nou, je haalt de, de Anne Frank boom aan. Dat is denk ik een heel bekend voorbeeld. Maar, maar er zijn heel veel van die voorbeelden. Ja mensen die een boom planten voor een na, als nabestaande van iemand Nou ja, en dat, ja, dat is dat en dat is vooral heel. Ja, ik vind dat heel eng, omdat omdat ja um, een boom kan doodgaan. En ik heb het zelf gezien jaren geleden. Toen schreef ik nog mijn columns in de Groene uh, bij uh, op het bij het oude lo in, in, in Apeldoorn. En daar was uh, daar, daar waren een paar uh, beuken of eiken. Ik weet het nu niet meer, want wat ik Meende zelf eiken gezien te hebben. Maar toen stond op de website dat het beuken waren. Nou ja, doet er ook niet toe. Er waren bomen geplant uh, voor de uh, drie zonen van uh, Beatrix. En het was heel erg lullig. Maar één boom, ja, die ging dood. Dat zag je. Ja, en dat is zo. Ik vind het zo pijnlijk. Een boom kan doodgaan, weet je. Dus als jij een boom plant ter herinnering aan iemand. Vooral aan iemand. Aan iets is misschien iets minder erg. Maar hè, ter herinnering aan iemand. En dan gaat die boom ook nog dood. Dan ben je toch uh, ver van huis, hoor. Ja, het is heel zielig. Het is sneu. Maar het, of de, nou ja, of de... Want dat staat ook in het boek. De grutto. Een prachtig beest. En ik ben dol op weidevogels. Maar hij gaat hard achteruit. Door allerlei redenen. Uh, en toch is de grutto in 2016 uitgeroepen tot nationale vogel. Ja, zeg ik dan, dat is ook een beetje gevaarlijk. Want in 2016 was hij natuurlijk al enorm aan het dalen uh, in aantal. En uh, ja, wat moet dat nou straks als hij helemaal er niet meer is? Dan zitten wij dus met een niet bestaande uitgestorven, in ieder geval in Nederland. Vogel, als nationale vogel. Ja. Maar elke vorm van wildbeheer, dat vergt ook een zekere afzien van, van sentimentaliteit. Ik bedoel, je moet gewoon ja. zeggen... de boom is rot, de boom moet om. Ja. Dit, is, dit is onkruid. Ja. Hier zijn er te veel van, we ja. schieten er zes. Want dan kan die ander weer leven. Ja, nou, ja en alles lijkt daar ook een beetje op te wijzen. Hè? Nu met die Oostvaardersplassen ook dat hele gedoe. Dan zie je weer... hoe hmm. emotie... Regeert uh, in de natuur. En dan, hè, dat kan dan of over dieren gaan of over bossen, uh, uh, solitaire bomen als de Anne-Frank-boom. Uh, de emotie regeert. En dat snap ik. Dat kan iedereen snappen. Want, want ja, er, er zit soms ook allerlei emotie, zeker met zo'n Anne-Frank-boom, uh, aan. Uh, hoewel ik dus ontdekt heb, het staat ook in het boek, dat, dat die boom die Anne Frank dan in haar dagboek onze kastanjeboom noemt, dat was helemaal niet de kastanjeboom van Anne Frank, dat was de kastanjeboom van de overburen. Die stond in een tuin van de Keizersgracht, maar dat even terzijde. Ook nog de verkeerde boom? Uh, ook nog de verkeerde boom. Maar ja, het is, het is emotie, maar het is dat, ja, eigenlijk zou je dat zou je dat niet moeten hebben... bij, bij dit soort van beslissingen en, en dingen. Ja, Die oostvaders passen, dat vind ik ook wel... dat is ook wel heel erg ingewikkeld, hoor. Maar is het ook niet dat, dat, jij, dat jij de natuur in bent getrokken... als het ware om juist weg te komen... bij al die ingewikkelde menselijke relaties? En, ja. er, en dan gaan mensen al die ingewikkelde menselijke emoties... ook in het bos toepassen, dan, dan moet je daar ook weer vandaan. Juist. En dat is ook een reden om in dit boek... twee hoofdstukken te wijden aan die Peter Wollebe die... Het bestaat. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Hè? Die het bestaat. bestaat. Zo'n zo ingezonde uh, brieven uitdrukking. Ja. Um, kijk, hij vindt altijd bomen kunnen ruiken... en voelen en zien en uh, noem het allemaal maar op. Maar hij schrijft ook een keer of tien in dat boek... dat bomen vreselijke pijn kunnen hebben. Ja, dat, dat kan toch echt niet, weet je? Want als jij pijn wilt hebben, dan moet je ook zenuwen hebben. En, uh, maar vooral ook een brein... Want je kan wel zenuwen hebben, maar als je dan nog geen brein hebt, dan krijg je nog geen pijn. Uh, ja, dus het is zulke volslagen onzin. Maar het probleem hiervan is natuurlijk weer. En dan heb je, kom je weer, denk ik, op dat punt van emotie. Heel veel mensen die dit boek lezen, het is een enorm populair boek. Het wordt enorm veel verkocht. Die geloven hem. Volgens mij staat er dus zelfs ergens in het boek. dat Gras ook het heel niet fijn vindt hè, als je het maait. Hallo? Ik, ja, ik moet er een beetje op ginniken. En dan, uh, dan kan je het gras dus niet meer maaien. Maar dan kan je ook de snijbiet uit je eigen tuin niet meer afsnijden. Want au, au. Nee, maar dit klinkt nu als een grapje... maar er zijn mensen die, die geloven dat. Die zien het ook zo. Dus dan krijg je nog weer veel meer mensen die zich boos maken... op de groenvoorzieners, eh, waar dan ook, die willigen, knotten... omdat willigen nou eenmaal geknot moeten worden... of omdat ze ziek zijn en dat ze beter worden door dat knotten. Maar ja, nee, die zien alleen maar dat mensen bezig zijn... zo'n boom te mutileren, vinden ze. En die, zo, die gaan eh, met spandoeken en die zijn boos. weet je? Maar ze, ze weten van toeten nog blazen... En twee jaar later staan die bomen er, Dat is bij mij gebeurd op de, op de kade. Die staan er blakend bij. Weet je, die mannen hebben geweldig werk gedaan. Maar die hebben heel wat over zich heen gekregen. in de tijd dat zij aan die bomen werkten. van allerlei boze mensen uit uh, de buurt. Ja, boze mensen heb je tegenwoordig overal. Dus ook in het, uh, in het bos al kennelijk. Je, je, je zei eigenlijk net van ja, ik, ik moet het niet aan mij laten of ik onmogelijk ben om mee samen te leven. Laat dat maar aan die ander. Wat ik wel een mooie gedachte vond. Dus, dus dat betekent eigenlijk dat je wel weer openstelt... voordat voor er misschien een blind date een keer wel komt opdagen. Of, ja, of dat, er, dat er misschien wel een keer weer liefde komt. Ja, maar ja, goed, dan moeten ze dus niet zoals uh, in, in, in, in uh, Jasper en zijn knecht staat uh, doorrijden. Maar ik vind, ik vind het al een groot gegeven dat, dat, je, dat je daarmee kennelijk... Er toch op terugkomt dat je alleen moet leven. Nou, kijk, Pieter. Ik, iemand anders heeft dat tegen mij gezegd. Hè, van, maar maar mag, jij... mag de ander bepalen voor jou of dat zo is of niet. Maar je ziet of dat je bij dat mij instemming. ingedaald is, is natuurlijk nog een tweede, een tweede. Je hoeft niet per se met iemand samen te leven, dat zeg ik niet. Misschien is het ook wel gewoon goed dat je alleen leeft in een bos, in een tuin. en, en Dat je schrijft. Dus dat kan ook een prima bestaan zijn. Ja. Waarom ook niet? Wat, wat, wat, ik, wat ik een beetje. Missen, en dat vind ik, vind ik mooi, ook, maar ook interessant, is trots. Als het gaat over, over jouw boeken, over, over je romans, over je successen. Je, je, hebt, je hebt totaal niet een, een soort, soort vierende aard van, god, dat heb ik, heb ik goed gedaan. Of, of 300.000 exemplaren verkocht, of zo vaak vertaald, of verfilmd, of, of een prijs. Ik, ik, ik hoor je daar eigenlijk nooit over. <laughs> ja, oh. Ja. In tegenstelling tot zoveel andere schrijvers. Ik was op het boekenbal, Nou, daar, daar vieren mensen hun successen nog voor ze er zijn. Ja. Uh, ja. Is, heb je een vraag? Ja, uh, hoe, kun je dat? Hoe, oh. Is er trots op je, op je um, werk, op wat je bereikt hebt, op je leven? Ja, ik vind, dat vind ik ook moeilijk. En dat zal ook alweer ergens mee te maken hebben. Ik vind dat, ik weet niet weet je, of ik dat moeilijk vind om toe te laten. Of uh, misschien ken ik het helemaal niet. Um, nou, dat is niet waar, want ik ken het wel. Um, ik heb, er is één muur in mijn tuin. En dat is een, een, een steunmuur, zeg maar, een stutmuur. Om ervoor te zorgen dat een hele etage grond niet naar beneden dondert. Daar heb ik maanden over gedaan. Uh, beetje voor beetje heb ik dat ding gebouwd met stenen... die ik dus in het bos vond of, of in de rivier. En uh, ik geloof dat ik daar toch wel een beetje trots op ben. Dat is echt een hele mooie muur geworden. En hij staat ook al twee jaar. Wat knap is, omdat de grond die erachter zit, die bevriest. En dan zet het uit en dan, en dan krimpt het weer in. En, maar die muur is blijven staan. En dat vind ik... Het is... Ik, het is, ik, weet, ik, snap het, ik weet het ook niet. Ik heb ook, ik heb ook altijd heel erg het gevoel... en dat heb ik zelfs nu weer met Rotgrond bestaat niet... hoewel ik het toch echt zelf geschreven heb, dat weet ik. Ik, ik sta altijd vreemd los van, van wat ik gemaakt heb. Uh, dus even niet in het geval van die muur... waar ik dan wel trots op ben... maar zeker in het geval van... Ja, columns ook, denk ik, in de trouw of, of, of boeken. Het is net alsof... Ik dat niet gedaan heb, op de een of andere manier. Ja, ik, het is ik. Alsof het iets buiten jezelf is dat dat is. Ja, als ik dat zo van ja, ik jongens, ik kan er ook niks aan doen. Uh, en dat, en, maar dat leidt dan ook soms tot, tot, tot best pijnlijke of pijnlijk, maar, situaties. Omdat, omdat je je dan tijdens lezingen vooral ook... dat je je een, een, een, een, een, een imposter, hoe zeg je dat, kan voelen. Weet je? Dat je een soort dan, indringer, wat doe ik hier? Ja, wat doe ik hier? Waarom... Uh, pff, maar dat voelde je zelfs op de halveniersopleiding, uh, schrijf je. Je schrijft dat je daar tussen die andere aspirant-tuinmannen uh, stond. En, en dat je dacht, ja, ik hoor hier eigenlijk niet. Wat doe ik hier nou weer? Ja, maar ja, dat... dat ja, maar dat is, kijk, dat kan ik dan wel weer verklaren. Omdat ik, omdat ik, natuurlijk, toen was ik al een beetje een schrijver, toen Perenboombloei Bloeiwit was er al. En, um, ja, ik kwam uit de stad en niet oorspronkelijk, maar toen wel. En al die jongens en meisjes, mannen en vrouwen die op die opleiding zaten, die, die deden iets. Weet je, die werkten al bij een bolle of bij de groenvoorziening ergens. En die werden door hun baas eh, naar die opleiding gestuurd. Dus die, die hadden zeg maar een, een reden om er te zijn. En ik, ik geloof dat, dat, dat ik dan af en toe het gevoel had van... Uh, ja, ik heb, ja, ik doe dit maar een beetje voor de lol ook, snap je? Zij moesten ook gewoon uh, keihard werken, iedere dag. En dan twee avonden in de week ook nog eens naar school. Terwijl ik was natuurlijk al gewoon een luie schrijver. Ik deed helemaal niks. Ik, ik, overdag ik kon ik uitslapen tot ik weet niet hoe laat. En, uh, ja. Maar in die tijd, want, want daar hadden we het in het begin over... toen was het zo dat je... Dat, je, dat niemand je roman wilde uitgeven. Je was ook gaan geloven dat het allemaal nooit meer ging gebeuren... dat je schrijverschap mislukt was. Laat ik dan maar iets doen waar altijd geld in zit. Ja. Dan maar, dan maar en neer, mm -hmm. Maar dan ben je geslaagd en dan, dan denk je eigenlijk... ja, dat is iets buiten mijzelf. Dat is niet echt gebeurd. Het is, of, of ik was het niet. Ja. Terwijl het gevoel van mislukking er dan wel is. ja. Ik denk dat ik nog een paar keer naar die therapeut uh, heb. <laughs> ja, uh, misschien. Ja, maar aan de andere kant, ik kan me ook voorstellen... dat zo'n tuin, als het dan staat en zo'n muurtje... en dan dat je dan tevreden daarnaar kijkt... en dan, dan is dat toch uit jouw handen gekomen. Dat, dat, dat ja, is me ook het een is mooi een, gevoel. Nee, natuurlijk, maar het is, het is de, waar we het gesprek mee begonnen, denk ik. Het is, het is zo zichtbaar ook. Uh, en je hebt met je handen gewerkt, je hebt vieze handen, je bent moe. Het uh, is mooi weer. Je gaat op je. Ik heb, ik heb een bankje voor het huis staan. En Voskuil, die vond het ook zo heerlijk. Uh, gewoon even zitten en kijken naar wat je gedaan had als je echt iets gedaan had met je handen. Voskou vond ook altijd wat je met je handen deed, dat was zoveel hoger dan al dat gelul wat hij altijd op die congressen en overal deed. Um, het is gewoon letterlijk. Je bent moe. Je hebt iets gedaan. Je ziet wat je gedaan hebt. Het is mooi. Je bent tevreden. En als je niet tevreden bent, dan doe je het de volgende dag nog een keer over. Weet je? Of je maakt het beter. Maar je bent in ieder geval tevreden. En je hebt, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt recht op het biertje wat je drinkt. Of je gin tonic of wat je maar lekker vindt. Je witte wijn. He, om zes uur s'avonds. Uh, en dan neem je nog een witte wijn. Nou, heerlijk. En dan heb je twee witte wijnen op. En dan ben je, ik altijd in opperbeste staat. Dat is mijn staat van zijn, zeg maar. Ik wil eigenlijk altijd twee glazen witte wijn op hebben. Dat kan niet. Nou ja, dan Want... moet, je, moet je een beetje rekenen. Maar ja, dan... het, misschien moet ik het gaan proberen, ja, een week lang of zo. Precies uitrekenen wanneer. Hele, precies op dat, dat, <laughs> ja. dat punt zit. Ja. Ja, dat is een heerlijk, een heerlijk punt. Twee glazen wit. Ook wit hè. Nee, rood niet. Alleen wit. En, en heb je dan je tuin ook nog volgens een bepaald concept, een bepaalde leer? Is het, is het een soort tuin die je hebt? Nee, die, die, die, die tuin is, ik heb hem nu vijf jaar. Hij, hij is, als je foto's ziet van begin en nu is er ongelooflijk veel gebeurd. Maar er is ook al ongelooflijk veel weer veranderd. Ik laat hem, ik laat hem gebeuren, snap je? Ik, ik, ik, ik blijf ontdekken wat er allemaal weer kapot vriest. Afgelopen winter ook weer. En denk, ja, nu hou ik echt op met die, met die vijg. Weet je, ik kan hem nu alweer op gaan kweken, maar nee, laat maar, weg met die vijg. Nou, dan moet ik daar weer wat anders zetten. Dus hij, hij blijft de hele tijd in beweging. Maar dat is ook de bedoeling natuurlijk. Want je moet altijd werk houden in die tuin. Het is niet de bedoeling dat hij klaar is. Want als hij echt helemaal klaar is, ja, dan, dan moet ik dat huis verkopen en die tuinen. Dan moet ik een ander huis kopen en een nieuwe tuin beginnen. Het paradijs moet, uh, moet permanent bewerkt worden. Ja. En het zal er nooit zijn. Ja. Gerbrand Bakker, dankjewel. Het was, uh, het was leuk om met je te praten. Ik hoop dat ik je niet te put in hebt uh, heb gepraat. Nou, valt wel mee, toch? Het valt erg mee, hoor. Ja. Rotgrond bestaat niet, heet het boek in het kader van de Boekenweek, die dit jaar als uh, thema natuur heeft. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Dan gaan we het hebben over South by Southwest onder meer. En uh, Tinkerbell komt op bezoek. Zij heeft een uh, boek geschreven over de nasleep van de kernramp in Fukushima. En het gaat ook over angst. Het gevaar van angst heet het boek dan ook. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op uh, Facebook. Krijgt u ook uh, plaatjes van uh, hoe het er vroeger aan toe ging. En uh, u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. Bye. <laughs>